De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal gegroeid met maar 0,1% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De minieme groei komt door de sterk gedaalde gasproductie in Groningen. Dat scheelde volgens het CBS een half procent aan groei. Eerder deze week sprak het Centraal Planbureau de verwachting uit dat de economie dit en volgend jaar sneller zal groeien dan eerder gedacht. Voor dit jaar verwacht het CPB een groei van 2%, voor volgend jaar 2,4%.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 De stemming in het Griekse parlement volgde na een marathondebat dat de hele nacht duurde. Het parlement moest er vandaag uitkomen. Vanmiddag vergadert de eurogroep in Brussel over het nieuwe steunpakket aan Griekenland. Het bedrag van 86 miljard wordt in drie keer uitgekeerd. De eerste betaling van 25 miljard komt volgende week. Er dreigen acties bij het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV zijn veel mensen niet tevreden met de loonsverhoging... die voor de zomer is afgesproken met het kabinet. Ze krijgen er de komende twee jaar 5% bij, maar de pensioenopbouw wordt verlaagd. Volgende week praten FNV bonden met hun leden. Behalve in het openbaar vervoer dreigen ook acties bij de douane, de belastingdienst en de gevangenissen. Het weer, de buien trekken langzaam weg en hier en daar schijnt de zon. Vanmiddag opnieuw buien met onweer en plaatselijk veel regen. Het wordt 24 tot 27 graden. Dit was het Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort en de Dit is de zomer van ZFM. Met nu de watertoren. Even praten met uh, Henry Rueckert. En die presenteert Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag... We hebben vandaag een heel bijzondere uitzending. Er zijn nog nooit zoveel medailles in deze studio binnengedragen... door de mannen die hier vandaag zijn. Het gaat over de sport voor mensen met een beperking. We hebben als gast gert van der Linden... Heel speciaal, heel ver gekomen, heel vroeg opgestaan vanmorgen. En we hebben Martijn Wijsman, beide in de studio. En Martijn Wijsman is een zandvoorter. Maar dan gaan we ook nog om half twaalf bellen met Johan Rekers... die vorige week in Natwiel in Zwitserland een bronzen medaille pakte op het handbiken. Dat is al één voorbeeld van de medailles. Het begon allemaal met Ellis Berger in 1974, die hoorde u net ook... Toen mocht ik vertellen over de sport voor mensen met een handicap. Er waren toen maar zo'n 3000 leden, nu zijn er 220.000. En we gaan vandaag van Gertje van der Linden de muziekkeus draaien. En het eerste nummer is Wonderful World, Louis Armstrong. I see trees of green Red roses too. I see them blue.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 More than I ever knew, and I think to myself what a wonderful world. Yes, I think to myself what a wonderful.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 Ja, ik herken dit nog wel, ja. ja. Zeker als ik mijn presentaties geef, laat ik het toch altijd nog wel eventjes zien, ja. Dus dat is oude tijden die, dan, die er dan weer eventjes zijn. Dit was dus gewoon een televisieverslag, hè? Ja, geweldig. Ja, het was al, dat was dan in 1992 in Barcelona. En uh, ja, natuurlijk horen we altijd: willen we graag meer zendtijd en televisie en radio enzovoort enzovoort met de aangepaste sporten. Maar als je kijkt dat we in 1992 toch dit al live op tv hebben gekregen, en mede door jou, uh, denk dat het gewoon een groot succes is voor, uh, voor het aangepaste sport. Ja. Je bent vanmorgen vroeg opgestaan, want je komt uit. Ik kom uh, momenteel woon ik in Hendrik de Wambacht, al twintig jaar trouwens. Maar, uh, en ik heb daarvoor altijd in Rittenkerk gewoond, dus ik kom onder de rook van Rotterdam vandaan. Je doet nog steeds heel erg veel. Wat is je belangrijkste functie op het moment? Uh, de belangrijkste functie is uh, het uh, dames-nationaal uh, rolstoelbasketbalteam naar Goudstelozen in Rio. volgend jaar uh, op de Paralympics. En uh, dat is een missie. We hebben uh, brons gehaald in Londen. En toen hebben we gezegd: met z'n allen, oké, okay, nog vier jaar er tegenaan. Om, om uiteindelijk die gouden medaille een keer naar Nederland te halen met de dames. Hartstikke leuk. Het zou leuk zijn dat het lukt, hè? Uh, daar ga ik wel vanuit. Want het is wel heel sterk. Uh, wij hebben een uh, goed team. Ja. De andere gast vandaag komt uit Zandvoort: Martijn Wijsman. Ook zo'n medaille vergaren. Want je hebt nogal wat Olympische Spelen gedaan. Hè? Je bent begonnen uh, als lid van de nationale selectie in 1989. Toen heb je aan de World Cups en de Europacups meegedaan. En in 1992 de eerste Olympische Spelen in Tienje. Ja, vertel, klopt. vertel. Ja, dat waren de eerste uh, Paralympische Spelen, Paralympische Winterspelen in, uh, in Tienje Albeville. Voor mij uh, uh, de eerste ervaring met, uh, met het, uh, het, uh, het Olympisch vuur, zeg maar. Dat was wel ja. mooi, zeker? Dat was schitterend. Ik was toen 18 jaar. De hele tijd terug. En uh, ja, eigenlijk een geweldige ervaring. Qua prestaties uh, ging het er daartoe nog niet echt om. Nou, uh, ja, in, in Lilian en Noorwegen heb je ook meegedaan de Paralympics. Ja, klopt. Om even wat neer te zetten. Je werd vijfde op de slalom. Zevende op de giant slalom... Vierde op de Super en de Super G. En vijfde op de Downhill. Dat is niet slecht hoor. Nou, ik denk voor Nederlandse begrippen in een, uh, een Alpensport uh, in de sneeuw. Denk ik dat, uh, dat de prestaties uh, ja, goed geweest zijn. Uh, geen medailles, helaas. Uh, niet, uh, niet gelukt. Uh, wel tijdens de World Cup en de cup wedstrijden maar op grote evenementen kwam ik eigenlijk altijd een paar tiende tekort. En dat komt omdat we a. geen bergen en b. geen sneeuw hebben. Ja, ik moest opnemen tegen jongens die toch vanaf uh, september, oktober... Uh, uh, met hun uh, skis in de sneeuw stonden tot, uh, tot het hele seizoen uh, afgelopen was in maart... Ja, en wij moesten het vooral in het begin doen... met uh, acht tot uh, tien weken training en, uh, en wedstrijden. Ja. Heb jij nog tegen Dave Kiley geskiet? Die zat Wel, net een in een basisschoolverlag, hè? Ja. Was dat ook niet een zitskier? Ja, een ja, ja. ja, Hij deed en basketbal en skiën. Uh, Ik ken de naam. Ja. Nieuw-Zeelander, Australiër? Amerikaan. Amerikaan, oké. Okay. Jullie hebben een heel uh, bijzondere muziekkeuze. He? Want toen we Louis Armstrong draaiden met Wonderful World... zaten jullie al twee mee te zingen... En het volgende nummer vinden jullie ook prachtig, Paradise, Phil Collins. Thank you dat was uitgekozen door gert van der Linden. En dat is misschien wel leuk om even te, te noemen, want hij heeft er een speciale reden bij, bij deze plaat. Nou ja, Phil Collins en, uh, uh, nou ja, en, en ikzelf, maar zeker ook uh, een beste maatje Ben Klerks van toen die tijd. En uh, helaas is Ben er niet meer. Uh, maar ja, dat, dat was gewoon zijn muziek. Dus, dus als je dit dan weer draait, dan komen we even de herinneringen terug. En je had net al de beelden uh, of de geluiden dan van, uh, van de spelen in 92... En na de hand van de prestatie heb hij een hele belangrijke onderdeel daarin gespeeld. En, uh, en ja, ik zelf ook wel, maar dat blijft natuurlijk dan eenmaal maatjes en altijd maatjes. En helaas is hij er niet meer. En, uh, maar ja, hij leeft nog wel steeds, steeds voort. Is het is niet met de muziek, dan is het is wel met onze stichting die we momenteel hebben. Dat is ook Basketball Experience Nederland. Dat is ook Ben. ben ja. en, uh, dus hij blijft uh, voortgaan. Wat is er gebeurd? Uh, nou, ben, uh, ben heeft zich om uh, wat voor reden dan ook zichzelf uh, opgehangen. Dus, uh, dus zelfmoord gepleegd. En uh, ja, dat zijn natuurlijk nooit uh, mooie momenten om dat, uh, dat te horen. En zeker voor de familie niet en zeker ook voor mijzelf dan niet. Dus dat heeft uh, wel best wel aardig wat uh, teweeg gebracht. Alleen uh, ja, de reden dat, uh, dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Dat was in 2006. Jullie waren beide Bondscoach. Ja, hij was bonskast van de dames en ik van de heren. En we hadden hartstikke mooie uh, plannen en ideeën. Uh, om uh, samen het Nederlandse uh, rolste op de dames- of de heren niveau. Naar, echt naar de wereld op te krijgen. Tuurlijk waren we dat ook steeds wel wereldtop, Maar we wilden dat ook meer naar buiten toe brengen. Meer publiciteit creëren. En, uh, en noem al dat soort dingen maar op. En uh, nou ja, helaas uh, uh, ja, is hij uh, er dan niet meer. En toen is dat eigenlijk dat plan in de laag gegaan. Neem niet weg natuurlijk dat ik altijd met rolste basketbal bezig ben gebleven. Dus uh, En uh, nou ja, zijn zoon, uh, Twan, uh, die, uh, die heb ik als mijn manager gebombardeerd, wat hij hartstikke leuk vond. En uh, uiteindelijk hebben we twee jaar geleden doen besluiten om die stichting weer het leven in te, in te brengen. En, uh, en we zijn nu uh, zeg maar anderhalf jaar daarmee bezig. En, uh, ja, en dat wordt gewoon een mooi, uh, super succes. Zijn zoon is de verpersoonlijking van Ben zelf, begrijp ik. Hè? Hij is hartstikke goed, 27 jaar. Wat doen jullie als stichting? Ja, wij ja, nou, uiteindelijk ons doel is om het Rolse Baselbal naar naar uh, meer bekendheid te geven. Uh, eigenlijk wat het verdient. Want dat hoor je ook iedereen. Iedereen die het ook ziet, die vindt het een fantastische sport om te zien. En daarnaast willen wij uh, de topsporters gaan ondersteunen en helpen met coaching. En kijken met scholing. En uh, ja, in, in het totaalbeeld van, van het Rolse Baselbal in de top. Om dat uh, omdat naar een hoger niveau, uh, naar een hoger plan te krijgen. En daarnaast... Uh, ja, iedereen eh, te laten ervaren. Hè? Dat, eh, eh, uiteindelijk is het het eh, ervaren van het basketbal, dat iedereen weet waar het uiteindelijk dadelijk over gaat. Hartstikke goed. En Ben leeft voort in de naam Inderdaad. Basketball Experience NL. Zeker weten. We gaan er veel van horen. De andere gast vandaag is de gast uit Zandvoort. En <laughs> dat is wel heel bijzonder... want die heeft naast onze studio op de hoek een eigen fietsenzaak. En dat vind ik voor iemand zo jong als jij eigenlijk wel heel bijzonder. Ja, ja. Het is, uh, het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Ja. Uh, toen ik op de MAVO zat, toen, uh, toen uh, uh, fiets ik van, van Zandvoort naar, uh, naar Aardehout. En uh, dan reed ik langs uh, Ruud's op in Bentveld. Ja, en daar uh, ben ik eigenlijk enthousiast geworden. Ik denk dat, dat lijkt me nou leuk om te gaan doen. Leuk man. Totdat een uh, collega van mijn vader hier op de Tolweg een Winkel uh, was begonnen fietsenzaak. En ik ben hem uh, gesolliciteerd heb als, uh, als monteur. Uh, zo ben ik eigenlijk begonnen En, uh, en twee jaar daarna ben ik naar Haarlem verhuisd Bij een andere winkel gaan werken en, uh, In het vierde jaar kwam het pandje hier op de Tolweg weer, uh, weer leeg te staan En toen ben ik samen met mijn oude baas uit Zandvoort ben ik, uh, ben ik hier voor mezelf begonnen En sindsdien uh, ja, zitten we er al uh, 18 en een half jaar Ja, want toen ik je vroeg voor deze uitzending zei Ja, ik weet niet of ik kan, want het is een gekke huis Maar gelukkig het regende vannacht Ja, momenteel is het echt hectisch uh, meer, aanbod dan, uh, dan, of meer vraag dan aanbod, zeg maar, uh, dat we hebben. En uh, ik kon gelukkig nu uh, vanmorgen nog even een uurtje ertussenuit... Om, om hier aanwezig te zijn. Oké, okay, dan gaan we zo praten over je nieuwe sport. Want je bent een fanatiek golfer. Zeker weten. Oké. Okay. We gaan kijken wat Charles, onze technicus van vandaag... want Ruud Jansen is er niet. Wat Charles heeft klaarstaan voor nou, je? Nou, ik had het de Champions van Queen... maar nou ik hoor dat hij in de fietsenbusiness zit... had het ook bicycle kunnen zijn natuurlijk. Ah. Maar, maar in ieder geval de Champions...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 In de world. Queen. Wat een fantastisch nummer. En dat slaat volledig op de gasten die we vandaag hebben. Naast mij Martijn Wijsman uit Zandvoort. En tegenover mij de jongste medaillewinnaar in de wereld tot nu toe. Zowel op de Paralympics als de Olympische Spelen. Want Gertjan van der Linden haalde op, de op zijn dertiende de eerste medaille. Vertel. Ja, dat was met zwemmen in Arnhem. En uh, ja, ik weet dat in, in die tijd praat je over 1980. En dat, is, dat was al heel lang geleden. En toen waren de, ja, de, de Olympische Spelen waren in Rusland. Maar die zeiden dat ze geen gehandicapten hadden. Dus toen dus hebben we in Nederland uh, de Paralympics kunnen organiseren. Ja, en dan mochten er gewoon iets meer deelnemers meedoen, En dan was ik dan een van de gelukkigen van. En dan als jong broekje van 13 jaar mocht je dan, uh, dan meezwemmen. En, uh, nou, en in de Estevet heb ik toen de, de gouden medaille gewonnen. Dus, uh, dus uiteindelijk staat die wel in je cv. Natuurlijk hartstikke leuk. Maar je kan het tegenwoordig niet meer met tegenwoordig vergelijken. Want toen, toen trainen we wel elke dag wel dat vooropstellen. Want, want ook ik lag zeven dagen in de week in het water. En deed daarnaast ook nog vier, vijf keer per week. Dus op zich was het wel al vanaf jongs af van de paplepel topsport inbegrepen. In maar, maar uiteindelijk is dat een iets ander niveau het zwemmen dan, dan in de tegenwoordige tijd. Ja, dat is een gigantisch verschil hè? Ja, best wel. Ja. Ja. Mag ik even een paar dingen uit jouw onderscheidingenlijstje oplezen? 1981 sportman Ridderkerk, 1988 sportman Ridderkerk, 1990 meest waardevolle speler in de Europacup, 91 beste rolstoelbasketballer van de wereld uitgeroepen door de FIBA. Ja ja. En ook toch de meest waardevolle speler van de Europacup. Ik was erbij in Athene. Dat was wat hè? Ja, dat was super gaaf. Ja, dat was een, uh, na nou, honderd jaar bestaan van de FIBA. En, uh, dat je zeg maar, uh, ja, de, de wereldtop uh, van, van het valide basketbal was daar aanwezig voor een, ro een demonstratie rolstoelbasketbal. Uh, voor een demonstratie basketbal. En daartussendoor had je dan ook nog het rolstoelbasketbal. En in die valide wedstrijd werd ik toen naar voren gehaald en uh, werd ik toen uh, gehuldigd met deze, uh, ja, uh, op zich wel een uh, mooie prijs, ja. Weet je nog wie hem gaf? Ja, het was koekos volgens mij. Ja. Ja, dat weet ik nog zeker wel. Dus uh, ja, het was gewoon super gaaf. En, uh, en ik weet niet uh, hoe die voorzitter van de FIBA toen die tijd heette. Maar die, uh, die moest ook nog een handje geven. Maar dat uh, koekos zo'n prijs geeft, dat, uh, dat betekent heel veel. Vergeet je nooit meer. Hè? Dat is iets uh, om nog steeds kippenvel van te krijgen. Ja, ik ook nog steeds hoor. Nou, nu ik erover praat, heb ik weer kippenvel. 1996, Sportsman European Union. 1996 uitgeroepen tot de meest waardevolle speler van de Europa Cup. 1998 meest waardevolle speler van het wereldkampioenschap in Sydney. 2000 coach van de NBB, Eredivisie Vrouwen. 2002, en daar komt het, ridder in de orde van Oranje Nassau. Wat zeg je dat? Nou, op zich wel heel veel. Uh, en, en ja, waarom is het? Omdat het ook nog niet gebaseerd is op een, op een uh, uh, prijs die je gaat behalen als gouden medaille. En je komt terug en je krijgt zo'n lintje. Maar dit was meer het behalen van al de, uh, uh, al de dingen zeg maar, die je uh, betekent voor het aangepast sporten. En, uh, dus, dus dat betekent iets meer dan, dan alleen maar een medaille halen, vind ik zelf. En, uh, dus ja, op zich, uh, op zich is het uh, natuurlijk altijd mooi om gereden te worden. Uh, maar ik, het, het is niet één keer presteren op een toernooi geweest, maar door een veel langere carrière. En, uh, en ik hoop dat die carrière voorlopig nog wel wat jaartjes doorgaat natuurlijk. En, uh, en, en, maar dan is het gewoon een hartstikke leuke onderscheiding. 2004, Audrey een trofee, dat zegt ook wel wat. Ja, dat is natuurlijk mooi. Dat is eigenlijk op, op, op, voor mij op hetzelfde doel dat je iets, iets betekent voor, voor het aangepast sporten. En uh, dat je een soort ambassadeur daarvoor bent. En, uh, ja, en dan krijgen die ouderen een trofee dat die uiteindelijk toch in Doorn via het militaire revendatiecentrum deze prijs uh, is toen uh, daaruit uh, ja, ontstaan. En dan is het natuurlijk ook een fantastische eer dat je die, uh, dat je die kan krijgen. En zoveel mensen hebben die nog niet gehad. Dus, uh, dus dat blijft iets unieks. In 2009 kreeg je ook een award... En dat gaat over een persoon die toch wel heel erg veel betekend heeft voor het basketbal. Rob Verheuvel. Ja, dat is uh, ja, denk ik nog een van de uh, meest succesvolle coaches die überhaupt in Nederland is. Want ik denk dat hij 25 jaar uh, bondscoach is geweest. En uh, op elke uh, Paralympics dat hij heeft gecoacht, heeft hij een medaille gewonnen. Dus ik denk dat dat gewoon een vrij unieke situatie is. En, uh, maar ja, zeker in, in, in die tijd dat hij heeft uh, gewerkt, heeft hij heel veel betekend voor het basketbal. Maar qua publiciteit kwam dat nooit zo ver naar boven natuurlijk. En als dat in deze tijd zou gebeuren, dan denk ik dat, dat iedereen de heer op wel zou kunnen. Ook al neem ik neem niet weg dat heel veel mensen hem ook kennen... naar de hand van de functie die hij heeft gehad als directeur van de, en wat was het, de sportfederatie in, in Amsterdam. Dus, dus daar heeft hij ook nog wel een rol in. En hij doet hier en daar nog steeds wat voor het NOC. Dus, dus veel mensen kennen hem wel, maar dat het ondergewaardeerd is in al die jaren, dat is wel zeker. Geweldige vent, absoluut. En dan in 2012 werd je ook nog ereburger van Hendrik Idoambacht. Ja, ja, daar woon ik nu al dan, uh, zeg maar, twintig jaar. En, uh, ja, dat dorpje is niet zo groot. En, uh, en uh, ja, daar komen veel fijner dus vandaan. En ja, dan kampioenschappen, die zijn ze niet, niet snel uit te delen daar. Dus, uh, dus hebben ze het mij maar eens een keer gemaakt als, als burger. Nee, hartstikke leuk en trots. En ik maak er een geintje over, want ik ben zelf ook een rasfijnerder. Ja. Maar, uh, maar dat zijn uh, dingen die, uh, ja, die, die ook, uh, ja, je ook goed doet, zeg maar. En uh, je doet het er niet voor. Want als coach zijn heb je maar één doel. En dat is zorgen dat, dat je uh, de, de, de ploeg tools geeft om uh, um kampioen te worden. En, uh, en dat is mijn job. En uh, daar ben ik elke dag mee bezig. Onze andere gast vandaag in de Watertoren Sport is Martijn Wijsman. Martijn, uh, Gert-Jan is Ereburger van Hendrik-Ido-Ambacht. Ik weet dat mensen van de gemeente luisteren. Wordt het niet tijd om Martijn Wijsman Ereburger van Zandvoort te maken? Nee, ik ben gek, joh. Nee, ik ben gek. Hoezo? Nee, ik hou er helemaal niet van. Ik, uh, van mij is dat allemaal niet nodig. Ik heb uh, de sport beoefend omdat ik het onwijs leuk vond om te doen. En niet om het uh, hele riddeltje wat erbij uh, wat, wat er hoort... Ja, ik kan er niks doen. Ik ben één een keer een sport, uh, sportman van het jaar geworden in Zandvoort. En dat vind ik ruim voldoende. Leuk. Ja, ja, dat ja, is goed. Ja. Je hebt geskiet. Je bent nog steeds betrokken bij de selectie als assistent trainer van de skiers? Uh, nee. Oh, nee, dat nee. had ik hier. eens even hergelezen. Nee, nee, nee ik geef één keer per jaar geef ik les aan kinderen die kanker hebben of hebben gehad. Ja, ja. En uh, dat is één week in januari. En wat uh, doe je dan? Ook dat? kinderen met een beenamputatie in Oostenrijk in, in Vlagauw. Oh, wat leuk. En dat is eigenlijk het enige wat ik nog uh, uh, actief als Coach of leraar met skiën ja. doe En natuurlijk voor, uh, ja, voor, uh, voor de fun uh, ben ik nog wel uh, regelmatig in de bergen te vinden. Ja. Ja, maar je hebt een nieuwe sport gevonden? Ja, ja. Ja, is totaal iets anders. Ook niet zo koud. Hè? Ja. <laughs> uh, ik ben tegenwoordig echt heel veel aan het golfen. Uh, doe ik al een jaar of twaalf, dertien nu. Maar uh, pas uh, ja, eigenlijk dit jaar uh, begonnen met uh, ja, ook een soort nationale selectie. Uh, vanuit de NGF Nederlandse Golf Federatie... Uh, zijn ze ook bezig om, uh, om een soort uh, ja, Paralympisch team op te zetten. Golf is nog niet Paralympisch. Inmiddels wel Olympisch. Uh, maar ze zijn er wel mee bezig om het ook, uh, ook Paralympisch te krijgen. En, uh, ja, en daar ben ik ook voor geselecteerd. Voor, uh, voor, die, uh, voor die selectie van, uh, van de NGF. Ja, dat betekent ook een beetje meer trainen. Uh, ja, ik weet natuurlijk wat er voor nodig is uh, uh, uit het verleden. Uh, en, uh, en ik heb... Uh, uh, inmiddels de, ja, de, de, de hand wat opgepakt om, om, om me daar de komende twee jaar in ieder geval volop uh, voor te gaan inzetten. Maar even over de niveaus. Hè? Want je bent dus ook een, een sporter met een uh, belemmering. Hè? Het is allemaal zo moeilijk uit te leggen in ieder geval, maar er is iets aan de hand. Dat geldt in het golf eigenlijk helemaal niet. Nee, nou ja, het gekke is, je hebt natuurlijk ja, een golfhandicap. Ja. De golfhandicap. Dat is een andere ja. handicap. Ja. Niet je lichamelijke handicap, maar je golfhandicap. En die bepaalt eigenlijk je spelniveau. Nou is het wel zo, als je op een hoger niveau komt... dus echt richting de handicap 5 of handicap 0... Ja, dat er dan wel degelijk beperkingen zijn door mijn beenamputatie ten opzichte van een valide golfer. Dus op, op, op hoger niveau is het echt wel van belang of, of bepalend... of je dat met of zonder lichamelijke handicap doet. Wat speel je nu? Ik speel nu handicap 10. Dat is best goed. Ja, nou ja goed. goed. Ja, ja, het is, het is, het is zeg maar, uh, beter dan het landelijk gemiddelde. Maar de bedoeling is wel om, om de komende twee jaar richting de handicap 5 te gaan. Vertel eens hoe dat gaat met golfen. Want ik heb geen flauw idee. Uh, nou ja, ik kan gewoon staan. Dus ik, ik, ik doe het niet zittend of, uh, of uh, vanuit een, uh, een rolstoel. Uh, ik sta gewoon op één been. Ik, ik gebruik dan het, het handvat van mijn kruk als steun onder mijn stomp ja, het is een beetje lastig om dat uit te leggen zo, maar op die manier kan ik dus gewoon twee benen staan en de normale golfswing maken. Uh, ja, om een voorbeeld te geven, gemiddelde golfers laat ze drive, eh, waar je eigenlijk het verst mee kan slaan tussen de 200 en 250 meter. Uh, ja, ik sla hem gemiddeld tussen de 220 en 230 meter, dus echt een heel groot verschil zit daar niet in. nee, wat goed. ja. en je ziet er wel een toekomst in. Nou ja, toekomst, ik vind het uh, weer een nieuwe uitdaging. Ik, uh, ik uh, ben natuurlijk altijd met skiën bezig geweest. En dat is nu een jaar of uh, nou ja, voor het laatst, 2004, jaar of tien, uh, uh, niet meer het geval. En, uh, en ik heb nu dan uh, ja, met golf een nieuwe uitdaging gevonden: om, uh, om mezelf weer uh, ja, te verbeteren en, uh, en om een zo hoog mogelijk niveau uh, te bereiken. Hartstikke ja. leuk. Je hebt geen muziekkeus gemaakt? Nee, geen muziekkeus, maar ik kan zo wel wat, wat, wat Nou, weet je wat ik wil voorstellen? Ja. We hebben vandaag Charles als onze technicus. Ja. En die heeft een zoon, Sven. Oké, okay, maar dat, die heb ik even niet voorstaan, Henning. Dus uh, dat moet dan de volgende worden. Want ik had het Droomland van uh, André Hazes. En uh, voor een hele hoop sporters in Nederland... of ze nou al dan niet gehandicapt zijn... Uh, is wat deze mensen hier in de studio bij ZFM Zandvoort bereikt hebben... vast een Droomland.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 zieke gij kent geen pijn, daar wordt geen strijd gestreden, daar waar mijn broeders nog zijn. Lofland, droog de Leeuw. Droomland. Het moet een droomland voor jou zijn in Zandvoort. Uh, buurman, Martijn Wijsman. Letterlijk en figuurlijk, mijn buurman. Ja, uh, wat dat betreft... Uh, heb ik natuurlijk eigenlijk... mijn hele leven in Zandvoort gewoond. Ik heb ook de zaak hier, dus het is allemaal dicht bij huis. Uh, ik denk dat Zandvoort... Uh, ja, voor mij uh, nu inmiddels... Uh, met skiën moest ik altijd naar het buitenland. Met golven kan ik dat gewoon... Uh, in, het, in, het, uh, in het dorp blijven doen... Uh, ik ben ook echt drie, vier keer per week uh, te vinden op, uh, in, uh, in Noord uh, bij uh, Open Golf Zandvoort. Vanuit Lancaster. Die, uh, die hebben mij een aanbod gedaan om daar gewoon kosteloos uh, van de baan gebruik te maken. De trainingsfaciliteiten en, uh, enzovoort. Enzovoort. Het doet me dan nog een beetje uh, persoonlijk begeleiden als, uh, als golfcoach. Uh, ja, dus dat is natuurlijk geweldig. Vroeger moest ik altijd duizend kilometer in de auto om een week te trainen. En weer duizend kilometer terug. En nu stap ik uh, in de auto of bewijs op de fiets. En binnen twee minuten ben ik op de trainingsbestemming. En uh, ik moet zeggen, de baan die ligt er hier op Zandvoort verschrikkelijk mooi bij. Uh, het is een paar drie paar vier baan. En heel veel golfers zeggen van, uh, mooi par 3, par 4, dat trekt me niet zo. Maar hij is denk ik een van de moeilijkste van, uh, van Nederland om te spelen. Ja. Ja, ik, ik, ik zie dat de afgelopen half jaar, want vanaf, vanaf september, oktober ben ik daar nu je, twee keer, drie keer per week aan het trainen. Dat dat, dat uiteindelijk toch wel zijn, zijn, zijn resultaten gaat geven. En, Ontzettend aardig, gasten. Ja. ja, ik was daar al. We hadden daar al een aantal jaren een soort bedrijfslidmaatschap. Ik speelde ook regelmatig de avondcompetitie, gewoon als, als, als, als, als recreant, zeg maar. En dus we kennen elkaar goed. en. Ik stel elk jaar wat fietsen beschikbaar voor, voor het oude kindtoernooi als, als hoofdprijs. En uh, ja, zo, zo moet je elkaar een beetje helpen. En, uh, ja, in mijn geval komt dat nu natuurlijk uh, heel mooi uit. En, uh, en ik heb alle mogelijkheden om, om mezelf daar uh, te gaan verbeteren de komende twee jaar. Ben je blij met zijn training? Ja, ja, ja ik, doe, ik doe altijd heel veel zelf. Ik, wat dat ben ik een hele rare. Ik heb moeite om, uh, om um, dingen van, uh, of aanwijzingen van, uh, van anderen aan te nemen... Maar ik denk dat, uh, dat, uh, dat op de manier zoals wij samenwerken... Uh, uh, uh, het technische aspect laat hier meer achterwege. Het is meer het, het mentale aspect waar uh, we waar over praten. En, uh, en golf is wat dat betreft een totaal andere sport dan skiën. Ski is uh, anderhalf minuut voluit knallen. Ja, en met golfen moet je vijf uur lang uh, <laughs> geconcentreerd zijn... En, uh, ik denk dat daar de grootste winst te halen valt. Ja. Vandaar dat die mentaliteit zo'n belangrijke rol speelt ja. in de sport. Ja, absoluut. Dat je moet continu. Absoluut. Elke slag is, uh, is, uh, is uh, ja, belangrijk. Ja. Elke slag, elke put, elke concentreren, chip. Concentreren, concentreren, concentreren. Uh, je mag in een ronde geen fouten maken. en, uh, en uh, ja, Dat is uiteindelijk hetgeen waar we naartoe werken. Hartstikke ja. mooi. We hebben vandaag uh, Charles als uh, onze technicus. En die heeft een zoon, Sven. Die zingt. Ja. En wij hebben dat nummer een paar keer gedraaid al, Calling for Peace. Maar nou is het leuke dat Umberto Tan, ja. die komt opeens met een, met een lijkje. Ja, dat vind ik heel gezellig. Nou, we, we, we, we hebben hem ook zeg maar onder, onder aandacht gebracht van Umberto. Omdat we graag zouden willen dat, dat Sven misschien wel in dat programma een podium krijgt om ja, zijn talenten tentoon te spreiden, zeg maar. Het nummer is geschreven uh, door Sven zelf. Samen met uh, Michael Garvin. Michael Garvin is een singer-songwriter in Amerika. Verantwoordelijk voor hits van Jennifer Lopez en George Benson. Dus niet zomaar iemand. Mm -hmm. Daarnaast ook nog Jan-Peter Bas. Hij is toetsenist bij T. Lau geweest. Die onlangs is uh, ja, overleden. Ja. Nou, Jan-Peter uh, ja, die, die speelt ook met Akna en de Munich. Die door Nederland met allerlei bekende uh, groepen en uh, artiesten. Uh, met z'n drie hebben ze het nummer geschreven voor Masterpiece. En Masterpiece is een organisatie... Die uh, zich bekommert om, uh, net als War Child, om het, uh, om het welzijn van oorlogskinderen. Uh, we gaan. Zal ik het gaan draaien? Het nee, dan... lijkt me ontzettend goed. En Ombert Tan haal die Sven naar de studio. <laughs> Cheers are in my eye.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 Can't we deserve? anders dan dat Humberto Tan hen in de eerste uitzending heeft. Wat een schitterend nummer. Dankjewel. wel. jou. Ja, dankjewel. Hartstikke goed. Ja, ook wel leuk om even te melden nog is dat de, de, de viool werd bespeeld door Erno Ola. En hij uh, ja, zit al jaren bij Malando en het Metropolitan Orkest. Mm -hmm. Dus het zijn allemaal de vooraanstaande muzikanten die hiermee hebben gewerkt. Dat is wel heel erg leuk. U luistert naar de Watertoren Sport. Sportprogramma van uh, ZFM. Iedere vrijdag van 10 tot 12. En we hebben vandaag een aantal heel bijzondere gasten. Gertjan van der Linden, de man die de eerste medaille, de jongste medaille won... tijdens Olympische Spelen of Paralympische Spelen op zijn dertiende. En we hebben natuurlijk onze buurman, de heer Wijsman... die het <laughs> eigenlijk heel vervelend vindt, zo'n uitzending. Nou, nee, dat is niet waar, maar het is verschrikkelijk druk op de zaak. Dus, dus uh, ik ben een beetje gestrest. Gewoon. Ja, ik wil nog één dingetje doen. met je ja. doornemen of met jullie doornemen... Uh, dit programma is eigenlijk een voortvloeisel uit het feit dat in 1974 ik bij Ellis Berger in de uitzending ja. werd gehaald om te praten over de sport voor ja. mensen met een beperking. In 1973 is dat begonnen. Wim Rut, misschien zegt het de mensen nog iets, die deed uh, alle verslagen over het Koninklijk Huis voor de Avro Radio. En die werd voorzitter van de toenmalige NIS. En die vroeg of ik hem wilde helpen om de sport bekend te maken. Er waren 3000 leden. Er zijn er nu 220.000. je dat? Ja, dat is een enorm, enorme groei. Maar verdient al. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk, ja, iedereen schreeuwt altijd van uh, de, de, de, er moet meer aandacht komen voor, uh, voor de gehandicapten sport. Ik heb er zo'n beetje mijn eigen mening over. Ik heb natuurlijk jarenlang in dat wereldje gezeten. Natuurlijk vonden we het leuk als de cameraploegen meegingen. Er waren vaak meer medische programma's dan sportprogramma's. D dat dan weer wel. Um, ja, ik ik, ik. ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik, ik, uh, ik zie een hoop Paralympische sporten. Waarvan ik denk niet interessant om naar te kijken. Uh, basketbal bijvoorbeeld vind ik wat dat betreft wel interessant om naar te kijken. Maar er zijn ja, bepaalde onderdelen. We hadden in het skiën. Ja, ik, ik ga, er verder, <laughs> ga me er verder niet over uiten. Maar ik, ik, ik vind je moet ergens een lijn trekken. En, en, en ik denk dat, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat die lijn er ook altijd zal blijven. Uh, dat is mijn mening. Ja. Ja, maar je ja. mag die mening hebben. Dat is ja. een goede mening ook hoor. Ja. Ik geef het aan Gert-Jan. Want, Gert-Jan, jij hebt eigenlijk ook aan de basis gestaan van die ontwikkeling. Vooral met het rolstoelbasketbal, want daar werd naar gekeken. Ik herinner me in huizen de eerste wedstrijd, Nederland-België, die ooit op tv is uitgezonden. 1977, volgens mij. Ja, dat zou best kunnen. Dat moet jij beter weten als ik. Want toen was ik nog maar een jaar of tien. Het was ook de EO die een grote rol speelde trouwens. Ja, he? zeker weten. Als ik kijk, in de begin jaren van mijn carrière... was, het, uh, ja, was de EO de, de omroep die het meeste uh, aangepaste sporten liet zien op televisie. En natuurlijk uh, zijn we daar nog uh, met z'n allen uh, heel dankbaar voor, denk ik. Want uiteindelijk kwam, kwam je wel zo meer in de publiciteit. En, uh, en ik ben het helemaal mee eens. Hoor. Met, met af en toe uh, heb je bepaalde sporten dat je bij jezelf denkt... van jongens, uh, moet ja. je dat nu wel of niet laten zien? Ook als je kijkt van uh, hoeveel mensen dat er af en toe op een tribune zitten of zo, dan uh, dat, dat, dat, daar kan ik best wel mee, uh, mee, mee leven hoor, met die gedachten, want ze staken zelf ook. Maar dat heb ik ook bij sommige sporten die uh, worden beoefend door valide. Denk ook van uh, doet die knop alsjeblieft uit. Dan ik ook <lacht> ja, dat heb te dus, ook. Wel dus, waar, dus, ja. dus het is maar net welke tak uh, dat je gaat kijken wat voor, uh, wat voor sport dat je dan gaat bekijken. Uh, alleen als ik het ga vergelijken met in die tijd en nu, als je kijkt wat er nu op Paralympisch gebied, uh, hoe de voorbereid wordt op Papendal. Als je alleen al ziet wat daar de Paralympische selecties zeg maar, allemaal aan het presteren zijn qua topsport... denk ik van nou, als je dat gaat vergelijken met toen... dat is natuurlijk zo'n groot verschil en welke tak van sport dat er nu ook bezig is op Papendal. Ja, dan kijk je en dan denk ik bij mezelf van jongens, jongens, jongens... die zijn gewoon 24, 25 uur per week alleen maar aan het trainen om dat ene doel te bereiken. En natuurlijk uh, kan je dan de sport nog wel of niet leuk vinden... maar uiteindelijk is het voor die persoon is het gewoon een topprestatie om dadelijk die medaille te winnen. En, uh, en daar is wel alles op, op, op, op geënt nu... En dan zie je ook uiteindelijk uh, wat er gebeurt bij het NOC NSF... met de integratie die we hebben. Het is, het is je behoefte die sport echt als topsport. En anders uh, je moet je een medaille kandidaat zijn en anders niet. Hè? Dus uh, zo hard is het nu eenmaal. In 1974 bij de Paralympics in Toronto werd ik meegenomen als perschef. Als ik je vertel hoe Wim Rutte en ik daar dag en nacht bezig waren... om vijf regels in de volkskant te krijgen, dat is onvoorstelbaar. En nu is het eigenlijk normaal aan het worden. Ja, zeker weten. Ik vind het ook een goede voortgang, uh, vooruitgang... Ik heb uh, een aantal zomers ook. Uh, geleden. Uh, elke avond even naar het Paralympische Journaal zitten kijken. He, dat komt toch. Uh, ja, dan, dan, dan, dan leeft dat toch wel. En ik denk ook dat. dat, uh, dat, dat het Nederlands volk daar ook wel. Uh, wel, uh, wel interesse naar heeft. Uh, degene die ik spreek, die zegt altijd van. Uh, ja, er moet gewoon meer aandacht voor komen. En. ja, ik, ik kan me er niet zo goed in. Uh, over in, in uiten, zeg maar. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet. Uh, moet, uh, moet verklaren, Ik heb zelf in het wereldje gelegen, uh, gezeten. En uh, het is. Uh, ja, ik, ik, ik, ik hou zelf persoonlijk niet zo van de aandacht. Nee. Dat is het, denk ik. Kijk, Jan, ja. jullie zijn heel goed bezig. Want jullie hebben net op Facebook het eerste deel van een driedelige documentaire neergezet over het Rosselbaasgebouw. Vertel er eens iets over. Nou, we zijn bezig met een totale documentaire op weg naar goud in Rio uh, te maken. En uh, welk team uh, dat, dat gaat worden met de dames en heren. Want allebei hebben nog steeds kans om, uh, om op, uh, in Rio ook uh, allebei voor de medaille te gaan strijden. Uh, dus, uh, dus ja, die, dat is eenmaal geopperd om, om een documentaire over onze weg te, naartoe uh, te maken. En er is deel 1 is nu klaar. Of tenminste, die was al in april al klaar. En die hebben we nu dan in de publiciteit neergezet. En uh, nu uh, de kwalificatie op het EK, wat uh, eind augustus, begin september in Wooster in Engeland uh, gaat plaatsvinden. Daar moeten de dames bij de eerste vier eindigen en de heren bij de eerste vijf om de weg naar Rio te gaan halen. Dat kan, en, uh, nou, de dames is een van de topfavorieten om uh, voor de gouden medaille. Uh, momenteel ook een Europees kampioen, dus we moeten daar ook uh, presteren. Uh, de heren, is gewoon, elke wedstrijd is gewoon een finale. Uh, ook die kansen zijn er zeker. We hebben een hele talentvolle groep. En heel enthousiast. En, uh, en uh, goede staf nu ook voor met, met Frits Wiegman, oud-speler. En, en uh, we jabari oud-speler. Zelf ben ik daar ook nog, heb ik daar nog een onderdeel bij. Dus, uh, dus we zijn gewoon elke dag op Papendal bezig om, om die twee doelen te bereiken. Om met twee teams naar de spelen te gaan. En, uh, ja, en, en, en, en daar, zijn, ja, daar hebben we een camera bij ons. En uh, die filmen heel dit proces. en uh, Het proces van echt topsporten om, uh, om die medaille te halen. En hoe iedereen individueel ermee bezig is. Dus we hebben een hele landelijke campagne ook uh, nu opgezet... Uh, met samenwerking met de Nederlandse basketbalbond uh, om, uh, om, om uiteindelijk het rolstoelbasketbal op een kaart uh, neer te zetten wat het, wat het uiteindelijk verdient. Lukt aardig hè? Uh, we zijn aardig bezig, en, uh, maar we zijn er nog lang niet. Ik denk dat, uh, dat uh, het doel is goud in Rio en, da en daar moet alles voor wijken. En we uh, moeten oppassen dat we dat nooit uh, uh, vergeten, dat dat wel het doel nummer één is. En dat we daardoor de publiciteit mee kunnen krijgen, dan is dat alleen maar goed. En uh, nogmaals, we, we doen er alles zelf van, want we hebben het gewoon op een gegeven moment gezegd van hey, als, oh, wij gaan maar naar hun toe als ze hun niet naar ons toe komen. Dus op die manier hebben wij het ook aangepakt. En dan zijn we met een aantal mensen, waaronder ook Wim Steen uh, vanuit de Nederlandse Baselbond, die ook daar uh, als vrijwilliger uh, zich keihard uh, voor heeft versterkt om, om, om dit allemaal ja, waar te kunnen maken en uiteindelijk ons doel te gaan bereiken. En, uh, en dat wij alleen maar met coaches bezig hoeven te houden. 40 jaar, enorme ontwikkeling sinds Ellis Berger. Hè, want laten we er dankbaar blijven dat ze ons toen uh, die ruimte gaf op dat dinsdagochtend programma. Hartstikke leuk. Jij uh, bent aardig bezig met het basketbal. Dat lukt. Mooie, mooie documentaire in drie delen. Die komt binnenkort dan uit hè, na de Spelen. En jij, Olaf, jij bent uh, van skiën af. Je gaat nog één keer. Per, of Olaf, Martijn. Je gaat nog één keer. Oh, per jaar, uh, achteren, ga maar. je skiën. <laughs> uh, verder doe je golven. Ja. Jij wil op weg naar die Handicap 5. Is dat een televisiesport? Um, ja, ik vind het leuk om naar te kijken. En, uh, en ik denk dat er ook ja, weinig verschil is tussen, tussen een, een, een, een golfen met, met, met beperking uh, en valide golf. Dus voor degene die van het spelletje houden, denk ik dat het interessant is om naar te kijken. Goeie reden televisiemensen ja. om ook daar eens te gaan kijken. Jij hebt een heleboel te doen vandaag. Want de fietsen die ja, gaan weer met tientallen tegelijk de deur uit. Je, we hebben afgesproken dat je het eerste uur zou ja. komen. Dat uh, gaan we ook doen. Ik ga eruit met een hele mooie plaat. Van Herman van Veen. Anne, en die is speciaal voor jou. Daar hou ik van. Dank je wel.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 Als laatste nummer in de Watertoren Sport, 10 tot 12. Horen wij Hedder van uh, de Carpenters. <laughs> dat, dat, dat is een instrumentaaltje, uh, Henny. Heel goed. Nou, dit was het eerste uur van de Watertorensport. Sport. In het tweede uur gaan we verder met Gertjan van der Linde basketballen, promotor van de sport voor gehandicapten. Een man die 520 keer voor het Nederlands team uitkwam. En we gaan bellen met Johan Rekers. Die werd vorige week eh, tijdens het wereldkampioenschap handbiken in NotWild derde. En bracht dus weer een bronzen medaille mee. Maar deze man is al behoorlijk op leeftijd, 57 jaar. En hij blijft door zijn training topsportprestaties leven. Tot na nieuws.